Twee uur Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een dorp in het noordwesten van Syrië zouden zeker 50 doden zijn gevallen bij een aanval van het regeringsleger en milities die president Assad steunen. De meeste slachtoffers in het dorp Baida zouden zijn geëxecuteerd. Ook zouden mensen door mesteken of verbranding om het leven zijn gekomen. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat het dodental waarschijnlijk hoger ligt. De organisatie heeft berichten gekregen waarin wordt gesproken van 100 slachtoffers. In het dorp wonen vooral soenieten die deel uitmaken van het verzet tegen president Assad. In omliggende dorpen wonen Alevieten die Assad steunen. Bij gevechten in Baida kwamen, kwamen gisterochtend al zes regeringssoldaten om het leven... en mogelijk was het bloedbad daarvoor een vergelding. De mensenrechtenorganisatie roept het Rode Kruis op om af te reizen naar Baida. Dat bezoek zou duidelijkheid moeten brengen over de toedracht en de omvang van het bloedbad.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 Dus aan mij rondvergouwen om, uh, om jullie de nacht door te loodsen. En uh, ja, verder kunnen, kennen jullie het uh, principe. Jullie stellen de vragen en uh, andere luisteraars die geven weer het antwoord. Dus eigenlijk zijn we gewoon één grote vraagbaak deze nacht. Dus uh, ja, is er bijvoorbeeld nog één vraag over de troonswisseling die nog niet beantwoord is? Kan me bijna niet voorstellen. Laat het ons dan weten. Maar over alles mag het gaan. Jij stelt de vraag en uh, jij stelt ook aan ons... Hopelijk het goede antwoord. Uh, het telefoonnummer. Dat is ook bekend uh, bij de vaste luisteraars. 0800 1121. Het nummer is gratis, dus gewoon even bellen. 0800 1121. Mee chatten. Dat kan ook. Ik ben zelf nog even aan het inloggen. Kijken of het uh, allemaal werkt. www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En uh, dan klikken op chat.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 zusten, wat oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzisten, al ik de morgen? Nachtzuster. het zal <middels> bij je.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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De pijn, de pijn, de pijn. Nachtzister. Nachtzister. Ja, en als je Doema hoort, dan weet je dat we zijn begonnen. 0801121. Als je mij dat telefoonnummer heel vaak hoort noemen, dan weet je ook dat we begonnen zijn. Uh, ja, het is, een, uh, het is een vervanger die hier zit nogmaals. En uh, die hebben wel eens probleempjes, vervangers. Zo heb ik nu bijvoorbeeld problemen om in te loggen op de chat. Dus aan alle vaste chatters uh, neem het me even niet kwalijk. Ik ga zo meteen uh, even proberen om te kijken of ik, er, uh, of ik er toch op kan. Maar intussen ga ik even praten met uh, Eileen. Dag Eileen. Goedenavond. En goede, goedenavond. Ja, oh, Of Ik weet goedenacht. niet wat je moet zeggen, maar ik heb een uh, vraag... Uh, ik heb ook vanavond gekeken naar uh, de torens in, in de polder. Oh, de modus in de polder. Uh, daar hebben ze het over retail dingen. Ja. En mijn, ik heb er eigenlijk een vraag in drievoud: Wat betekent retail? Welke branche uh, betreft dat nu? Mm -hmm. En waarom noemen we het retail? N dus ik ben benieuwd, wat, wat, wat is retail? Ik, ik snap daar niks van. Oké. Okay. Je, is, ja. Ja. Wat, um, in welk programma heb je het gezien nog een keer? Uh, dat was bij Sembla. Oh ja. Ik heb ja. De, de uitzending zelf niet gezien. Maar nee, ik, nee, maar ik, er kwam ik... ook uh, retail, uh, uh, uh, pleintjes, uh, uh, weet ik het, retail. Maar ik begrijp niet, waar, waarom noem je het retail? Waarom geen winkelcentra? Of, of, wat is retail? Ah. Wat betekent het allereerst? En welke branches betekent dat? En waarom noemen we het zo? Ja, nou, dus ik heb... dat is een vraag. Ja, nou, ik heb er wel een idee over, maar ik... Uh, ja, goed, het programma is natuurlijk voor en door de luisteraar. Dus ik zou zeggen, uh, bel ja. 0800-1121. Want ja, uh, er oké. zijn mensen die hier uh, veel beter in zitten dan ik. Dus uh, die kunnen dat uh, vast ja, uitleggen, ik, hoop ik. ik ken uw kennis niet, maar <laughs> Nou, die is even. ook beperkt, hoor, Eline, oh. Dus uh, denk nou niet okay. dat ik alles weet. En dan nog, dan, uh, dan is het niet aan mij om dat altijd uh, te etaleren hier. Dus, nee, nee oh. Ik begrijp uw positie. Ja. <laughs> Oké, okay, maar bedankt in ieder geval voor de aandacht. Oké. Okay. Elin blijf lekker luisteren. En uh, ja, nou, hopelijk begrijp. na deze nacht weet je alles van retail. Ja, ik begrijp er geen bal van. Oké. Dag. Oké, okay, dank u wel. Dag. dag. dag. 0800 1121. Ik zeg wel retail, maar misschien is het wel gewoon retail. Ja, volgens mij is het gewoon een Engels woord. Maar, maar goed. We gaan naar uh, Ria, de tweede alweer. De tweede beller. Ria, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi, Ja, vreemd he. Dat is niet. Ja, sorry. Ja, ze is op vakantie. Ja, dat maakt niet uit, <laughs> jongen. Maar, maar ik, vind, uh, ik vind het leuk dat je blijft luisteren in elk geval. Ja, doe ik altijd. Ja? Ik luister alleen maar. Maar uh, mijn vraagje is... Uh, ik ben gisteren twee uur geleden 65 jaar geworden. Nou, gefeliciteerd. Nou, hartstikke bedankt. Ben je er zelf ook blij mee? Nee. Oh. Nee, helemaal niet. Maar mijn vraag is uh, of er nog meer mensen zijn... die 65 jaar geworden zijn, of ze er blij mee zijn. Dat is jouw vraag. Of je er blij mee moet zijn? Nou ja, überhaupt moet je er natuurlijk blij mee zijn... Uh, dat je 65 mag worden, toch? Ja, dat wel. Maar uh, uh, 65 jaar worden en geen feest willen geven. Dat is moeilijk. Ja. Want je wil wel graag een feest geven? Ja, ik wilde het wel, maar het, het kan gewoon niet. Financieel? Uh, ja, dat wel. Financieel maakt het niks uit. Maar als je een tweede echtgenoot hebt met de kinderen... en oh. de eerste echtgenoot met kinderen en het gaat allemaal niet... dan is het toch zoiets dat je bij je eigen denkt van... Uh, Laat me maar alleen met mijn man. En ja. uh, we vieren het samen wel. En uh, ik ben blij dat die dag achter de rug is. <laughs> maar wat, wat heb je gedaan dan? Uh, we zijn de markt op geweest, een mooie bos bloemen gekocht. En uh, ja, dat doen we altijd natuurlijk. Maar uh, een etentje. En voor de rest hoeft oh, het allemaal niet meer. Ja, maar dit is toch ook leuk? Gewoon lekker met z'n tweetjes. Ja, tussen z'n tweeën, mijn man en ik. En dan denk je toch bij jezelf van, uh, uiteindelijk is het wel jammer... want die dag gaat voorbij. En... Maar ik ben wel tevreden, daar gaat het niet om. Ja. Maar ik vraag me wel eens af of er mensen zijn... en dat moeten wel heel veel mensen zijn... die als ze 65 worden uh, echt alleen zijn. Dat zijn er een had hoop helaas. Ik heb mijn man gelukkig nog. ja. Ja, nog op zijn, hoor. Ja, hè, daar ben ik ook. Elke ja. dag weer opnieuw. Ja, maar jullie zijn dus lekker uit eten geweest. Ja. Ja, nou, hartstikke goed. Ja, nou, het is, een hele, het is, het is niet, niet zo'n zo wetenschapsvraag... maar gewoon een lekkere uh, ja, ja, persoonlijke nou, vraag. Ja, Heerlijk. Had, uh, ja, ja, dacht ik ook. Goed, hoor. Nee, dat, uh, iedereen mag al zijn vragen stellen. Dus ook dit soort vragen mogen gewoon voorbij komen. Nou, dank je wel. Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe Astrid dat doet... maar ik ben niet zo moeilijk, dus... Uh, da <laughs> Nou, als er is, is, ook niet moeilijk. Nou, dat, uh, dat nou, denk ik okay, ook zeker niet. Oké, okay, Ria. Oké, super. Oké, Dag. Dag. Ben, goeienacht. Goedem Goedemorgen, Joek. <laughs> ja, werkelijk. Nou, oké, okay. uh, die mevrouw, vriendelijke groetjes, uh, hartelijk gefeliciteerd. Trek een uh, rode fles wijn op en alles klaar. Maar jij doet het ook goed. Nou, dankjewel. Ik ben nog maar net begonnen. Dus de, nou goed, de studio ah, staat nog. Ja, we, we maken. ik mag ook graag Astrid Loesteren. Maar ja, oké, okay. we kunnen niet alles hebben. En zo iemand die moet ook eens een keer even uh, de bloemen buiten zetten. Zeker. Ben, okay. wat kan ik doen voor je? Mijn vraag. Ik leef in Zuid-Limburg. En ik uh, doe af en toe wandelingen. En onderweg kom ik wel eens van die hele grote slakken tegen. Slakker? En, hele grote. Ja. En dat zijn niet van die heerlijke pieplandjes, want volgens mij zijn dat wijnslaken. Mm. En dan worden die in Frankrijk, uh, want dat ligt hier niet zo ver vandaan, worden die verkocht. Ja. Nou, nou is mijn vraag, uh, als je van die joekels hebt en je neemt zo'n zak vol mee, uh, kun je ze eten? En zo ja, hoe moet je ze bereiden? Dat is de vraag. Gewoon de, de, de Hollandse slak. Nee, de, nou ja, de, de, de wijnslak. Ja, ja, oké. Oké, dat is mijn vraag. Oké, okay, je, je hebt het nog niet ge, gedurfd om hem in je mond nee, te steken? Nee, nee, no, no, nee, nee, nee. Nee, want ik wist het niet, dus ik heb hem maar weer vrijgelaten. Ik heb wel zakken meegenomen. Maar ik wist het niet, dus ik denk, uh, ga, ga, ga, ga maar weer... Uh... Ja. Nee, je kunt koken of... Maar ik weet niet, ik weet niet. Dus maar... dat is mijn vraag. En, en uh, dan is het natuurlijk ook uh, daar, daarop... Smaakt daar naar kanalen of iets dergelijks? Nou, de culinaire die zal wel uh, invallen. Ik vind het mooi. En nogmaals, iedereen, hè? geef die man feedback. Klaar, <laughs> man onder elkaar. Oké, okay, Jook. <laughs> Oké, okay, Ben, dankjewel. Oké, okay, Jook. Oké, okay, hoi. 0800 -1 -1 -1. de slakken uit Zuid-Limburg. Ja, uh, Kun je ze eten? Hoe moet je ze klaarmaken? Um, ja, wie weet zit er nu een kok te luisteren... is net klaar met zijn dienst vandaag... en kan ons het antwoord geven. 0800-1121. Zometeen een plaatje, maar eerst nog even naar uh, Willy. Dag, Willy. Willy? Hallo? Willy? Willy? Willy wil niet... Waarom wil Willy niet? Dat weet ik niet. <laughs> nou, dan gaan we geloof ik naar uh, Ella. Nou, okay. eerst voor mij. Oh, nu gaan we weer naar Willy. <laughs> ja, Willy de Vest uit Groningen. Nou, dan gaan ja, we eerst... Nou, jij... nou blijft uh, Ella nog even hangen. Willy, hallo. <laughs> ja, hallo. <laughs> nou, er is even wat verwarring hier. Dat kan gebeuren. Ja, er zijn meerdere Willys. Er zijn meerdere Willys... Vertel, wat, uh, wat kan ik voor je doen? Nou, het gaat om een beetje een wetenschappelijke vraag. Dat is meer uh, antimaterie dan materie. We duiken gelijk de wetenschap in. Ik ga er even voor ja. zitten. Ja, Ja, goed. Ik zal even... Ik doe even simpel, hoor. Ik bedoel, ik kan heel ruim uh, besprekend uh, ingaan tot... De meeste details, maar dat, ga ik, dat doe ik even niet. Uh, waarom zijn we hier? Hmm. Oké, okay. je maakt het gelijk filosofisch? Uh, ja, <laughs> ik, ik trek het even door. Ik bedoel, uh, is er, uh, ik, ik heb er altijd, altijd ideeën waarom de aarde hier, hier aanwezig is. Het kan zijn dat de aarde ontstaan is door een uitstoot van een... Oh, mijn god, hoe moet ik dat zeggen? Uh, via een kracht van buitenaf. Dat wil zeggen... Hmm, het is niet, het is, we zijn niet ontstaan in deze zonnestelsel, de aarde. Mm. Simpel. Maar goed, even het verschil tussen materie en antimaterie uh, uh, benoemen. Je, je, het gaat er echt om de hogere machten, of niet? Nou, niet, niet de hogere machten, Ik bedoel je hebt ook een zwart gat en dat soort dingen. Hmm. Dat is ook antimaterie. Ah, oké. Okay. Ik bedoel, uh, komt de aarde door de antimaterie heen? Ja, we gaan nu heel diep, hè, Willy? Ja. <laughs> Ja, als iemand dat zegt of weet, dan is... Nou, ik bedoel, kijk, het is, het is niet zomaar even dat de aarde hier is aanwezig. En er moet een theorie zijn dat, dat deze aarde aanwezig is aan, in, in inherent aan deze stelt En het klopt niet met het systeem. Hm. Ja, het is filosofisch. Ik nee, dat mag. Dat, alle vragen mogen hier voorbij komen. Maar, maar waar, waarom houd je weet, dit bezig, Willy? Ja. Waarom houd je dit bezig? Nou, ik leef. <laughs> ja, ik leef ook, maar ik stel me niet dagelijks ja. die vraag. Nee, maar goed, je hebt er nooit nagedacht. Omtrent dat. <laughs> nee, omtrent dit niet. Nee, nee, ik heb wel eens nee. nagedacht, maar hier omtrent niet. Nee. nee. Oké, okay, maar doe je qua beroep iets? Of lees je graag boeken over deze, deze ja, materie, wil ik zeggen? Of antimaterie, maar... Zorra, als je een boek leest over antimaterie, maar goed. Nou, laten we even zeggen... Uh, theosofie, zeg je dat wat? Ja. Oké, okay, goed, ik kom uit de hoek. Anthroposofie. Er zijn maar weinig mensen die dat begrijpen, hoor. Of... <laughs> Ja, nee, ik wil het graag begrijpelijk houden natuurlijk. Want mensen, de, de pro it, dit programma is ervoor dat mensen vragen stellen... en ook jezelf de antwoorden geven natuurlijk. Dus ik denk niet dat we dit vraagstuk vannacht gaan beantwoorden. Er, er zal, er zal <laughs> één iemand kunnen zijn die luistert. Ja. <laughs> en dan nu, nu gaan we de richting van de heer op? Nee, het is gewoon van... Het is, is interesse in, in een persoon, punt één. Ja. ja. Je bedoelt, één, één persoon die het weet, dat is genoeg. Ja. ja. Als één persoon weet, dan weten twee dat ook. <laughs> Zo is het. Ja. Ja, dit is een soort schaakspel. Ik bedoel, hè, je hebt vier... Uh, vier zes, ja, veel. Ja, ik, ik bedoel, kijk, het is een soort schaakvorm... Ja. En als er één ding wat weet, het tweede weet, de vierde, het achtste, zestiende. Ja. ja, gaan we door. Ik snap het. Nou, ik, ik, ik, we gaan er ons wel mee bezighouden, denk ik, vannacht. Want het, uh, ja, hoe langer we erover bezig zijn. Het ja. ja, Willy, het begint de dag hoor. <laughs> nou, ik bedoel dat als er één persoon weet en hoort. Ja. En dan is het tweede gehoor, en dan hoor ik het wel weer. Oké. Okay. Nou, dank voor het bellen in ieder geval. Goed. En uh, ga je hersen gebruiken, toch? Hey, nou, dat, dat sowieso. En even kijken of dit <laughs> vraagstuk dan ook... Uh, uh, of, of we dat kunnen gaan oplossen vannacht. We gaan het gewoon proberen. Dankjewel, ja, Willy. Winnie. goed. Oké. Okay. 0800-1121. Ja, Supertramp en The Logical Song. Ja, Het is me eindelijk gelukt, hoor. Ik zit op de chat. Welkom allemaal uh, uh, aan iedereen ook die daar uh, zit. Ja, dus ga er even naartoe, het is hartstikke leuk. Uh, ik zal nog een keer het adres noemen. Omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan uh, even klikken op de chat. Ja, Dat is ons extra uithangbord. Daar zitten onze diehards, onze vrienden van de chat. Ze zijn erg behulpzaam. Ik, uh, ik hoop dat ze uh, uh, me kunnen ondersteunen deze nacht... En dan uh, ga ik proberen ook nog uh, te chatten deze nacht. Het ja, is multitasken. Astrid is er hartstikke goed in. Um, en dan moet ik ook nog de bellers te woord staan. Uh, en dat doe ik natuurlijk het aller, allerliefste. Diddy, nacht. Ja, ik ben er nog. <laughs> Goeie... <laughs> Je bent er nog. Niet te slaap vallen. Ja. Vertel. Dat is een vraag over uh, prinses Amalia. Ja. Waarom zij de eerste prinses van Oranje wordt genoemd. Want Beatrix moet toch ook prinses van Oranje geweest zijn? En Juliana ook. Die komen ook van de regerende vorsten. Werd zij zo genoemd? Nou, ja, ik, uh, ik ga nou twijfelen. Omdat Amalia zo nadrukkelijk de eerste prinses van Oranje genoemd wordt. Ja, Ik weet niet meer hoe dat met Beatrix was. Dat is te lang geleden nee, is, is, dat ze prinses was. Amalia is kroonprinses natuurlijk, toch? Ja, maar dat is uh, Beatrix toch ook geweest? Ja. En Juliana toch ook? Ja, maar jij, jij hebt gehoord van, van een deskundige dat ze de eerste prinses is? Dat wordt steeds op de televisie gezegd, maar dat okay. snap ik dus niet. Oké, okay, nee, volgens mij was het kroonprinses. Maar eerste prinses zou ook kunnen, hoor, dat ze dat hebben genoemd. Dat, uh, dat kan, dat uh, ja. maar dan nog. Ja. Dat Heb kan je... toch niet de eerste zijn, na Beatrix en Juliana? Um, nou ja, ze is natuurlijk... Ik bedoel, daarna kregen we de jongens natuurlijk, hè? Na, na Beatrix. Uh, ja, maar... Dan snap ik niet waarom... Kijk, Alexander is altijd kroonprins geweest... Maar, maar wat was Beatrix dan toen Juliana nog leefde? Was ze toch ook kroonprinses? Of prinses van Oranje? Dus ik snap dat niet. Nou ja, voordat ze koningin werd, was ze prinses. Was ze kroonprinses, volgens mij. Ja, nou, dan is Amalia toch niet de eerste kroonprinses? Nee. Nee, als je het in de geschiedenis bekijkt... Dat heeft iets gezegd. Ja, nee, dan, dan klopt dat niet. Maar misschien, uh, misschien is het inderdaad zo dat ze dat wel is. Dat, dat weet ik niet. Dat, uh... Ja, vol volgens mij, zoals ik het me herinner uit, uh, uit de boekjes... en van de deskundigen, is ze de, gewoon de kroonprinses. Maar uh, ze is wel de eerste in, in, op, uh, in lijn der troonsopvolging, natuurlijk. Oh. Denk ik. Maar goed, ik moet natuurlijk niet het antwoord gaan geven. Herron. Ja, hou je in. Nou ja. <laughs> dat is toch wel een zij. Ja, Diddy, heb je gekeken naar de uitzending? Misschien is dat zo? Heb je nee, want er zijn geen tweede, dus dat kan niet. Nee, heb je gekeken naar uh, de, de inauguratie? Natuurlijk. Ja, Wat vond je ervan? Ik vond het mooi, ik vond het leuk. Ja. Ik vond alles interessant, zelfs dat eetafzweren... wat niet altijd vlekkeloos ging. Ze wisten gewoon niet hoe het moest, sommigen. De, de, de, van de Kamerleden, die... Uh... Ja. ja. ja maar je weet toch dat... hoe je je vingers moet houden als je zweert? Ja, dat maar... zeg ik, ja. Sommige mensen hadden de vingers uit elkaar. Ja, dat dus is soort... van de V van Victoria. Ja, of een soort pie-steken was het eigenlijk, ja. Ja, dat ja, ik... vond het gek. Uh, Snoeziger vond ik wel die mevrouw die de hele hand opstak. Dat was nog beter. Ja. Nou ja, sommige mensen die hebben er blijkbaar niet over nagedacht... of zijn zo zenuwachtig dat ze toch maar iets anders gaan doen... dan, uh, dan eigenlijk moet natuurlijk op zo'n moment. Ja, maar ik vind het dan zo raar dat het niet van tevoren even geoefend wordt. Ja. Ik denk toch en... jongens, het moet zo. Ja, nou ik geloof wel dat alles geoefend is... maar dan zonder de Kamerleden. Dus dat zijn dan volgens mij de enigen die niet geoefend hebben. Nou ja. Dat... Uh... Was te merken. Ik ga, ga ervan uit dat ze wel een brief hebben gekregen ja. waar dat in staat. Maar we dwalen een beetje af. Amalia, dat is jouw vraag, hè? Ja, waarom dat de eerste grondprinses genoemd wordt. Waarom dat de... de eerste grondprinses ja. van Oranje. Ja. En of dat wel zo is, want volgens mij is het gewoon... Uh, nee, het is volgens mij de eerste in lijn der troonsopvolging, maar ik kan me vergissen. Dus 0800-121 uh, als je weet uh, uh, ja, waarom ze de eerste prinses genoemd wordt. De eerste prinses van Oranje. Ja, want dat heb ik bij Beatrix nooit gehoord. Nee. Oké. Okay. Nou, Didi, okay. we, we gaan kijken wat er, uh, wat er voor antwoorden op komen. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Fijne nacht. Voorstelling. <laughs> voorstelling. Daag. Dankjewel, Didi. Ja, het is toch? Ja, het is een soort van voorstelling. Het is een soort koninklijke huis. Die dus zit hier op de radio. Zo, oh, daarom. Het is ook een soort voorstelling, hè. Oké. Okay. Oké, okay, dag. Dag. We gaan naar Ella. Dag, Ella. Ella. Ella. Ella. Ella. Nee, is er niet. Gaan we naar Henk dan maar, denk ik? Oh. Ja, hoor je mij? Henk? Ja. Oh, veel mensen is... weg. Ja, er is een, uh, een wisseling in de lijn der uh, belleropvolging. Oh? Ja, want uh, Ella dacht ik dat hij er was, maar. Uh... Die is blijkbaar even in slaap gevallen of zo. Dan gaan we, nou, gaan we gewoon met jou praten. Henk, welkom. Ja, dank je. Wat kan uh, ik voor je doen? Ik wil graag even mee. Ik hoorde die vraag over materie en antimaterie, maar ja. die vond ik heel warrig. Ja, ik vond hem ook... Daarom, <laughs> mensen vonden mij misschien warrig dat ik op reageerde van... Huh? Maar uh, nee, ik vond hem ook een beetje warrig. Uh, uh, <laughs> Sorry, Willy, als je nog luistert. Maar um, uh, wat, wat, wat, wat heb je er wel van meegekregen? Wat ik wel meegekregen heb, is dat de vragensteller materie tegenover antimaterie uh, gezet wordt. Ja. En wat mij betreft bestaat antimaterie helemaal niet. Nee. En hij had het hadden over de aarde en waarom wij hier uh, rondlopen uh, als mensen. Maar de aarde heeft op een gegeven moment de voorwaarden gecreëerd. zonder dat wij er iets over te vertellen hadden. dat wij tot ontwikkeling kwamen via de evolutietheorie. Ja. En dat is ooit begonnen met hele kleine, eerstellige diertjes. Eigenlijk nog eerder, je moet nog eerder beginnen, maar dan wordt mijn verhaal te lang. Uh, en dankzij het feit dat uh, in en rondom de aarde stikstof, koolstof en zuurstof aanwezig was, zijn wij ontstaan. Wij bestaan er eigenlijk ook uit. Maar dat geldt voor alle leven op deze aarde. En toen kwamen nog even de zwarte gaten voorbij. Ja. Dat houdt de mensen kennelijk heel erg bezig zwarte gaten ontstaan, dat is een theorie... door geïmplodeerde sterrenstelsels. Dus die mm -hmm. exploderen niet, die imploderen. En als je dan met een sterren kijkt en daar kijkt... dan zie je geen barst. Je ziet zelfs geen licht. En daarom heet het ook een zwart gast. Okay. Dus als je daar met je fiets voorbij rijdt... voor een zwart gat... <laughs> ik zeg het wat, pla wat plastisch. Komt ze dagelijks tegen, ja. Dan word je met fiets en alles... En alles. Dat zwarte gat in is getrokken. maar ook het achterlichtje van je fiets. Dus je ziet ook helemaal geen licht. Nee. En dat wordt verklaard vanuit een enorm groot magnetisme. wat daar heerst. En dat is onbevattelijk groot haast. Dus het zaalt ook geen licht uit. Vandaar dat men ook niks ziet. Maar dat is voor mij. dat benoem ik ook als materie. Ja, oké. Okay. Ja, even, even een zijweggetje hoor. Wat, waar kom je dan terecht als je in zo'n gat uh, terechtkomt? Dat weet men niet, omdat men er niet in kan kijken. Nee. Maar is, is er ook niet een theorie? Ja, er is wel een theorie dat er openingen zijn naar weer andere gedeeltes van ons heelal, van ons gehele sterrenstelsel. Ja. Maar wat achter dat zwarte gat zit, kan men niet zien, men kan het niet detecteren, men heeft er wel allerlei theorieën over, maar het woord theorie zegt het al, het is niet te bewijzen. Nee. Men ziet dus eigenlijk niets daar. En nogmaals, dat had ik al gezegd, dat komt door het fenomenale magnetisme. Dat magnetisme is zo groot dat het zelfs licht naar binnen zuigt. Dus dat zien wij niet. Maar waar het mij om gaat is. dat de vragen stellen. Het gaat over materie en antimaterie. Voor mij is dat dus ook materie. Snap je het nog? Ja, ik, ik, ik blijf het moeilijk vinden. Ik, ik zit daar gewoon niet zo in. Nou, Zal ik het maar gewoon het, zeggen? Mensen hebben de fantasie. als je door het heelal gaat. met een, een, een, een ruimteschip. laat ik het zo maar eens even noemen. Ja. Een, een, een Space Shuttle of een uh, Soyuz. Die vliegt door het heelal. En dat heelal is geen materie. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel materie. Een soort, ja. soort, soort niks. Een, ja. een soort gas. Ja. Tenminste hier bij ons is het gas of, of lucht. Hè? Maar... ja de, de, Vanuit de atmosfeer gerekend is heel gemakkelijk. Uh, de, de, de, de, als je met een vliegtuig door de lucht vliegt, dan, dan vlieg je door de lucht en dat noemen we materie. Maar ik noem dus het heelal, dus uh, tussen de sterren in, tussen de planeten in. Uh, dus waar je helemaal geen zuurstof hebt, waar je de zuurstofmaskers nodig hebt om te overleven. Dat noem ik ook materie. Ja. En ik zeg dus, eigenlijk is alles materie. Ja. Overal waar je fysiek kunt zijn, daar is ook materie, want ja, daar moet je doorheen. Ja. Dus je moet dat niet tegenover elkaar stellen. En ik, ik denk dat uh, de vragensteller een beetje beïnvloed is door de boeken van Erich von Deniken. Hmm. Dat in, was of is, hij leeft nog, een, uh, een, een Zwitserse hotelhouder geweest. En die heeft ooit het boek geschreven, Waren de Goden Kosmonauten? Want hij dacht ook, meende ik te horen nog net, dat wij hier niet toevallig zijn. Maar dan gaan we meer, toch meer de, de, de theologische kant op. Hè? Waar hij ook. Uh... Nou, nee, dat is niet theologisch. Dat is, pseudo, dat is een pseudo-wetenschappelijk verhaal. Het is niet eens pseudo-wetenschappelijk. Hmm. Het is best een. een, een in dat boek het is het best een boeiend idee. Maar het, het, het, het stel dus qua theorievorming of wetenschap. stel het helemaal geen barst voor. Maar het leest wel leuk. Okay. Dat, dat, dat, dat, daar wil hij in bewijzen. En dat lukt helemaal niet. Dat wij bijvoorbeeld al onze religies van buitenaardse beschavingen hebben. Ja. Nou, die zouden ook best kunnen zijn, ja. trouwens. Ik zag vanavond nog opnieuw nieuws dat er van de Universiteit van Leiden onderzoek naar gedaan wordt. Andere leven in sterren zelfs ver buiten ons. Ja, ja dat, dat gebeurt natuurlijk al vele eeuwen. Hoe bedoel je? Nou ja, dat er onderzoek wordt gedaan naar, naar uh, ja, sterrenstelsels buiten, dat van ons. Of in ieder geval dat er over wordt gefilosofeerd, hoe zou dat zijn? In de jaren zeventig heb ik dat boek wat ik net noemde, dat heb ik, had ik nooit gelezen. Nee. Maar ik had er wel iets over gehoord en ik vond, ik vond de idee van die man best creatief. Nou, dat moet je, eens, je moest eens het lef hebben om dat in bepaalde wetenschappelijke kringen te zeggen. Dan kreeg je me toch een onweer over je heen. Dat was ongelooflijk. En dan moest ik altijd iedere keer weer uitleggen. Ik heb dat boek helemaal niet gelezen. Ik vind het idee wel grappig. Of ik vind het idee wel speels. Dat wij heel erg beïnvloed zijn door uh, uh, uh, beschavingen buiten ons sterrenstelsel. Het zou kunnen. En tegenwoordig is het ineens Salon Vee dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Ja, ik hoorde zelfs dat er ook gewoon door de overheid serieus over wordt nagedacht van, ja, hoe, hoe... Als we het even hebben over bijvoorbeeld buitenaards leven, hoe gaan we daarmee om als zij ons komen bezoeken? Dat er hele protocollen voor zijn. Dat klopt. En in die tijd dat ik daar gewoon iets over zei en uit werd gelagen, dat heb ik een tijd goed gevonden, daar uitlachen Maar op een gegeven moment werd ik daar heel kwaad over. Want ik dacht, ja, ik vind dit ook een, een, een, een fundamentalistische benadering van jullie. Het zou best kunnen. En toen bleek ineens dat uh, de Amerikanen, met name NASA en de toenmalige Sovjet-Unie... enorm veel geld uitgaven aan luisterposten om toch niet eens te kijken... vangen wij ook signalen op van beschavingen die wij nog niet voor mogelijk hebben gehouden. Snap je? Ja. aan. Dus, uh, ik ga nou ver buiten de vraag helaas... Ja. Mijn maar dat geeft niet. Dat, dat is ook wel weer leuk om daar. Nou ja, het, is, het is een beetje een filosofische vraag. En, nou ja, we zijn gaan door uh, filosoferen en uh, via de zwarte gaten komen we nu bij buitenaars leven. En, uh... Ja, Je moet in, in deze nogmaals materie en antimaterie niet tegenover elkaar stellen. Nee. Want, uh, dan kom je er niet uit. Je, je kunt maar beter met de voet op de grond blijven staan en het allemaal als materie beschouwen. En zo is het. <laughs> Tot zover. Henk, dankjewel. Graag gedaan. En we gaan weer over naar de, de orde van de dag. Dank je voor het bellen. Okay. 0800-1121 voor antwoorden op de vragen. En natuurlijk voor nieuwe vragen. Ik dacht, uh, we gaan even naar Benny Nijman, dacht ik. Leuk. Die heeft er een leuk plaatje over gemaakt. Dat hij niet weet hoe het moet en zo. Juist. <lacht> Daar is hij.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 Ziel en zaligheid, kopen maar ik weet niet hoe Benny Nijman, ik weet niet hoe. Ja, ik wist net even niet hoe ik moest inloggen. Dat weet ik inmiddels wel. Het verschil tussen materie en antimaterie, dat, uh, ja, dat, dat blijft een vage zaak. Als mensen daar nog op willen reageren, het mag. Maar ik vind het ook leuk als er wat meer aardse zaken gewoon aan het bot komen deze nacht. 0800-1121 mailen, dat mag natuurlijk ook. Naar uh, nachtzuster.omroepmax.nl We gaan naar uh, mevrouw van de Kolk. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een uh, aardse vraag en een simpele vraag. Fijn. Uh, het gaat over... Het is begonnen eigenlijk met de koffiezetapparaat uh, uh, ontkalken. En uh, toen kwamen we eigenlijk uh, op... Het mocht niet met azijn. En dus dat mm. ging verder en dan moest je zakjes kopen of ander spul. Maar toen kwamen we eigenlijk op de vraag wat is azijn en hoe wordt het gemaakt... En daar kreeg ik eigenlijk geen antwoord op en we zaten elkaar allemaal aan te kijken. Ja. Waar is het van gemaakt? Het heel, ja, dat is een goeie, ja. Het is heel simpel, maar ik heb op de fles gekeken. Er staat op uh, ingrediënten uh, water en azijn. Mm -hmm. Dus het is een stof op zich. Daar kunnen we van uitgaan, inmiddels. Ja, de azijn, ja, maar, maar waar, waar maken ze dat van? Ja. Oh, wat een heerlijke vraag. Ja, dit, dit, is, dit is nou typisch zo'n vraag inderdaad. Dat, nou, dat, als, je, als je het voorlegt aan mensen, niemand weet het antwoord. Of tenminste nou, bijna niemand. ik heb thuiszorg over de vloer en de, ja. en de dingen. Allemaal heb ik een gevraagd vragen en ze zitten me naar nou de aan te kijken van... Als hij, ja, hé. Hey. Ja. ja, want niemand toen weet het antwoord, nou, toch? Toen dacht ik, nou, dan ga ik over bellen, hoor. Dat vind ik leuk. Ja, nou, en ik ben blij dat, uh, dat u belt... Want uh, ja, over dat, dat koffiezetapparaat. Ik heb ook zo'n koffiezetapparaat. Er ja. stond inderdaad op, inderdaad, niet met azijn. Um, dat is maar goed ook, want, nou ja, goed, dat is volgens mij ja, ook maar, niet. Uh... maar als je nagaat, azijn doe je in de sla. Uh, uh, de, de, de, de natuur-azijn dan, ja. <coughs> Sorry, mijn keel. Dat doe je in de sla, dus wat eet je gewoon. Maar dat flesje wat de buren hadden gekocht, daar stond op pas op met dit en handschoentjes aan. En bij dit moet de dokter bellen. En toen dacht ik, nou dat vind ik veel agressiever. Ja. En, en, wat, en, zo, is en wat is dan het verschil tussen azijn en zijn? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Daar zal wel iets chemisch bij in gedaan zijn, denk ik. Ja. Want is er een verschil? Of wordt het is het gewoon... Een, in de volksmond heet het, schoonma heet het gewoon azijn? Nee, je hebt, je hebt natuurazijn, appelazijn, wijnazijn. Maar gewoon de gewone azijn. Ja. Nou, het is een, uh, een mooie als vraag. Nou zo, als je zo de schappen langs gaat, denk je... Oh, dat komt daarvan. Olie wordt geperst dat en dat en dat. Nou, azijn, we komen er niet op. Echt nee. niet. En, nee. en dan hebben we ook nog de azijnzeikers. Nou, dat was het eerste wat ik van antwoord kreeg. Ik wou het niet zeggen. <laughs> nou, iedereen die hierover belt is absoluut geen azijnzeiker. Want nee, nee, we zijn oprecht nee, op, zo op, op zoek en benieuwd naar het antwoord. Ja, ik ben wel benieuwd, ja. ja. Ik vond zelf wel een leuke vraag. Ja, nou, mevrouw van der Kolk, dank voor, u, uh, voor ja. uw vraag. Ik ben er heel ja. blij mee. Oké. Okay. En uh, nou, blijf luisteren voor het antwoord. Ja. ja, doe ik. Oké, okay. dag. dag. Oké, okay, dag. We gaan naar uh, Helmoet. Goedenacht. Een goede nacht. Een goede nacht, Helmoet. Ik heb eigenlijk een uh, staatskundige vraag, denk ik dat dat is. Leuk, vertel. Nou, eh, ik ben eigenaar van een eigen huisje, zoals vele in Nederland. Ja. En dan bezit je dus een stukje grond met een huisje erop. Ja. Nou, zoals heel veel mensen vind ik dat we veel te veel belasting betalen. Mm -hmm. Hoe zit dat dan... Eh, is het überhaupt mogelijk dat je dus je eigen staatje uitroept. <laughs> je eigen staat uitroepen? Ja, en daarmee dus van alle belastingen afscheid neemt. Ik vind het een briljant idee. Goed, het enige lader wat aan kleeft is, je hebt ook geen rechten. <laughs> maar, als je dus kleine zelfstandige bent, dan heb je sowieso geen rechten. Nee. Nee, je hoeft geen belasting betalen, te betalen. Je mag, je mag dan ook niet in die andere staat uh, daar weer uh, van de faciliteiten gebruik maken natuurlijk. Dat mag dan weer niet. Nou, hallo. Uh, ik, kan een staat, uh, ik kan mijn staatje toch uitroepen binnen Europa. Ja, maar dan moet je weer toestemming vragen om uh, uh, uh, uh, ja, tot, uh, ja, tot de kan. EU toe, uh, toe te treden. Ja, maar goed, dat kan. Ja. Bedoel, uh, dat zou wel. lijkt mij in theorie best wel mogelijk. wat ja, een giller zou dat zijn als dat kan. En als je dat bij wijze van spreken met een hele wijk doet... nou, dan zijn we zo klaar. Won je een beetje in een leuke wijk waar je het met buren dat zou kunnen doen? Nou oh ja, goed. Eh, <laughs> financiën is voor heel veel mensen een overweging. Ja. Nou ja, dat, dat is inderdaad uh, voor heel veel landen ook destijds... Uh, de afweging geweest om zelfstandig te worden natuurlijk. Om zich van andere landen weer af te splitsen. Ja, want bedoel, uh, kijk, ik bedoel... Kijk, ik kom hierop omdat het heel simpele feit... mijn vrouw heeft van mes en ik ben een kleine zelfstandige... En uiteindelijk komt het erop neer, ik moet alles zelf betalen. Ja. En uh, goed, op een gegeven moment ben ik eens gaan kijken. zeg, ik had graag hulp gehad. Nou, dan stop we me maar met werken. Mm -hmm. dat, wordt, uh, dat wordt geacht ja, als echtgenoot te doen. Ik zeg hem dan, wat moet ik dan wel leven? Ja, dat is mijn probleem. niet. Ik zeg, als je dat maar weet van waarom, dan kom ik toch bij jou op de stoep staan. <laughs> ja, dat is hier niet op zo. Nee. Ik vind het een Ja is mij dat te binnen. Een fascinerende vraag. Kun je je eigen staat uitroepen? Dat is jouw vraag, toch? Ja, goed. Ja. Want daarmee neem je dus ook afscheid van alle uh, riolen en zo. Maar goed, dat hadden ze honderd jaar geleden ook niet. Had je hier kelder oh. en dan uh, om de zoveel tijd wordt het ding leeggemaakt. Ja. Helmoet, we, de, ja, de, ik, kort maar krachtig. We zetten hem er gewoon bij. Ja, goed. Oké, okay. dankjewel. Ja, de vraag over antimateria. Ja. Um, ik denk dat er dus een, een, een. Je kan het op twee manieren benaderen. Je kan dus zeggen wat die laatste meer zei: er bestaat alleen materie, want op één plek kan er één ding zijn. Ja. Um, de gedachte van antimaterie is denk ik gebaseerd op het feit dat alles een tegenhanger heeft, plus en min. Ja, water, vuur, koud, warm. Materie, antimaterie. Ja, Maar dat is de andere theorie. Want die eerste theorie is dus dat overal materie is. Juist. Yes. En als je ja. dus het leeft dan maar aan waar je voor kiest. Ja. En ja. ik waar... zeg je hetzelfde. En aan welke kant sta jij? Um, ik kies voor het feit dat op iedere plek kan maar één ding zijn. Ja. En wat het dan ook is. Ja. Als je het niet kan voelen of niet kan zien, dan is het wel gas of lucht. Al is het, al is het luchtledig. Ja. Ik bedoel... Uh, Alweer dat... half een bolletje, ze eh, vacuüm. Die ja. krijg je in ieder geval van elkaar afgetrokken. Ja, precies, dat ook. Ja, dus zelfs als er niets is, is dat de materie. Ja, als er niets is, is ook iets. Want als je geen antwoord krijgt, of als je niet zegt, zegt je toch veel. Ja. Ik begin hem toch wel steeds interessanter te vinden, hoor, die materie, antimaterie. <laughs> <s Olivella> ja, toen we erover begonnen, toen dacht ik, wat moeten we hiermee? Maar het ja, het het, het, het begint een beetje te dagen. Maar okay. ik, ik vind die, die vraag van jou echt briljant. Kun je je eigen staat uitroepen als je een stukje grond hebt? Ja, en zo, en zo ja ben je dan ook af van alle verplichtingen. Ja. Waar, waar, waar heb je dat stukje grond ergens, als ik vragen mag? In Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg. Oké, okay. aan de grens toevallig? Ook nog aan de grens. Aan de grens ook nog? Oké, oh, kijk aan. <laughs> nou, echt, echt letterlijk aan de grens? Nou, uh, ik kan er lopend heen. Oh, Oké. Okay. Nou, dan uh, wie weet uh, hebben we na drie landerpunten uh, nog een ja, drie punt ja, straks. Het zou kunnen. Ja, goed nogmaals. Ik, ik ben van mening als ik, ik ik betaal een hoop centjes om eigenaar te worden. Mm -hmm. En uh, ja, goed uh, ongewoon goed belasting de hele mikmak die je dus daarna moet gaan betalen omdat ik het gekocht heb. <laughs> ja, dus, uh, hallo. <laughs> Ja, het is, het is voor jou echt een pure een financiële kwestie, als ik het zo hoor, toch? Ja, ik vind het niet normaal. Ik, ik bedoel, uh, dan vallen de, de prijzen in Limburg vallen wel mee. Maar als je dus bij wijze van spreken vier ton voor een huisje moet betalen... en dan ook belasting moet gaan betalen omdat je het gekocht hebt. Ja. Ja, het is, uh, we, we betalen ons blauw. Maar dat is weer een andere discussie. Ja. Uh, laatste vraag nog. Als je je eigen staat gaat uitroepen, hoe, uh, hoe ga je het dan noemen? Heb je daar al aan gedacht? Uh, nee, daar heb ik eigenlijk nog niet over gedacht. Ik weet niet eens of het mogelijk is. En als dat mogelijk is, ja. Nee, maar stel dat het kan. Hoe ga je het dan noemen? Um... Helmoet zie je. Oh. Helmoet is je naam, dus begin even door te redeneren. Nee, dus dat zie ik me zo niet te binnen. Ik nee. weet wel dat het een belastingparadijs wordt. Ja, precies. Nee, dat dat, dat even duidelijk is. Dat dat zo wel uh, in de boekjes komt dan. Ja. <laughs> dat iedereen zijn, zijn zwarte geld bij jou gaat, gaat stallen ook. Dat, euh, dat, dat je gewoon ja. ook, ook een bankgeheim invoert. Dat we met, met ons geld gewoon bij jou terecht kunnen. Dat zou nog eens briljant nou, zijn, hè? Nou, goed. Een bank heb je eigenlijk niet nodig. Want ik bedoel, je kan als Nederlander ook in Duitsland een bankrekening openen... of een baalje, dat maakt ja. het eigenlijk niet uit. Nee, precies. Maar, nou goed. We dwalen weer af. Helmoed, dankjewel. Prima, en ik hoor het wel. Nou, we gaan het zeker horen, denk ik. Want ik vind het een hartstikke leuke vraag. Dank je voor het bellen. Goed zo. Oké. Okay. 0800-1121. We gaan naar An. Um, Anne, Anne. Goedenacht. Goedenacht. Vertel. Ik heb, ik heb een vraag aan je. En het heeft te maken met het vorige programma... dat ging over couperus. Ja. En uh, ik hoorde daarin, en dat wist ik niet... dat couperus gecremeerd is. Die staat er op een uh, begraafplaats in Den Haag... oud en Duinen. staat een prachtig zuiltje... Ja wat, her, wat de, dus de herdenking is aan Couperus. Dan nou vraag ik me af, is daar nog ook iets begraven of is daar helemaal niets? Oké, okay, je, je wil weten wat er, uh, of er echt iets fysiek ligt of dat het alleen een herdenkingsmonument ja, ik, is? Ik, ik ben er een paar keer geweest en dan denk ik, nou hier liggen de restanten van Coupiris, maar ah, ja. <laughs> Wat ligt er nu wel? Is er een urn geplaatst misschien? Ja. Ik heb geen idee. Nog, uh, nog één keer duidelijk, uh, waar is het precies? Uh, waar precies ergens... is in de begraafplaats in Den Haag. Ja. Daar staat een zuiltje waar, waar, waar couperus op staat... en de geboortedatum, sterfdatum, dat soort dingen. Okay. Maar, maar dat, dat wat ver... ligt eronder het zuiltje? Ja, dat doet wel iets vermoeden natuurlijk. Maar ja, als die gecrimineerd ja. is, ja. Uh, nou, dat, uh, misschien uh, dat uh, de, de twee gasten die zojuist uh, bij Mieke in de, in de studio zaten... nog, uh, nog luisteren. Ik heb nog antwoord, ja. Want ik kwam daar niet meer doorheen. Ik wilde... het. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ja, nou, die weten vast het antwoord. Dus ja. als uh, zij nu in de auto uh, terug naar huis nog even zitten te luisteren. Uh, dan kunnen ze even bellen met 0800 1121. En uh, nou, wie weet hebben we dan zo het antwoord. Zo snel kan het soms gaan. Fantastisch, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Geen programma. Oké, dankjewel. Okay. Okay, dankjewel. Ja. Uh, meneer Verkade. Ja, goeie. Goeienacht. Ja. Ik, uh, ik had een vraag over fratten. Ja. Uh, ik had uh, vroeger, toen uh, was ik 21 jaar, en toen uh, kreeg ik één frat, twee, drie, vier, en het werden er steeds meer. Mm. En op een gegeven moment uh, ook verspreid over mijn hele hand, ook twee handen. Nou, ik heb ze allemaal geteld, Het waren de 64. Nou, dat is extreem veel. Mm -hmm. Op een gegeven moment ben ik naar de dokter gegaan en afspraak gemaakt in het ziekenhuis. En toen heb ik uh, mijn rechterhand laten behandelen. Uh, met stikstof, dat spul, je weet wel, uh, dat koude. Uh... Ja, om te bevriezen, ja, bevriezen hè? Ja. ja, en uh, ja, op een gegeven moment heel veel pijn gaat natuurlijk. Want ja, het is net alsof, uh, ja, het voelt alsof je hand verbrand is, zeg maar. Ja. Ja, dat werkt dan ook een paar uur door. Ik heb er ook wel eens uh, een fratje ja, gehad. Ja. Maar ik moest uh, twee weken later moest ik uh, terugkomen voor mijn linkerhand. Ja. Want daar zaten het ook nog heel veel op. Maar dat was helemaal niet meer nodig. Want ze waren gewoon verdwenen. Ja, en, en mijn vraag is van, hoe kan dat? Zit het dan ergens in je, je hersenpan opgeslagen of zo? Of uh, is zou haast denken dat, dat die fratten kunnen denken of zo. Dat, dat ze al weten dat ze... Dat ze worden weggehaald en, en dan gaan ze uit zichzelf weg. Ja, nee, het, het is natuurlijk... Uh, tenminste, ik zeg nu natuurlijk, maar ik ben, uh, ik ben ook al geen dokter. Ik, ben, nou, ik heb Nee, ik ik, ik, ik ik wil eigenlijk zeggen, ja... De, de, het, het, volgens mij is het dan is het een soort van virus of zo. En volgens mij als het dan overwonnen is, dan trekt het zich terug. Nou, ja, ik, ik weet het ik niet. Moet uh, wel, <laughs> nou, ik, ik, ik, moet, ik moet er wel even uh, iets bij vertellen. Misschien uh, dat het misschien daardoor gekomen is... Uh, in die tijd uh, was ik verslaafd aan uh, cannabis. Ja. Yeah. En, en toen was ik eigenlijk altijd heel erg zenuwachtig. En altijd natte handen en zweethanden. En, uh, van bij het enge af, zeg maar. Mm -hmm. Dus misschien uh, dat dat het ook wel uh, mee heeft gespeeld. Ja, dan De volgens... Volgens mij heeft dat, ja, volgens mij heeft je weerstand er ook wel iets mee te maken. Dus wellicht is het een soort van zijpad uh, waar het zijdelings mee te maken heeft. Maar ik, ja, ik kan me toch niet voorstellen, want dan zou elke iedereen die dat gebruikt, zou er last van vratten moeten hebben. Ja, precies. Ja. Nou, gezonde mensen krijgen toch ook vrat, Ja. Nee, maar ik vind. Ze ja, het... zijn in ieder geval allemaal onderzocht, maar daar was er geen een bij. Uh, want het kan ook kwaadaardig zijn. Hè? Ja, ja, dat. Uh... Inmiddels ben je ze allemaal kwijt. Ja, al lang. Ik ben al uh, om het Ik heb ze uh, klopt even af. Uh, nooit meer teruggaat. Nee, heel goed. Ja, nee. Ja. Nou, heel goed. Maar ja, er zijn mensen inderdaad die er erg veel last van kunnen hebben. En dan opeens, als je er eentje hebt weggekregen uh, uh, door inderdaad die stikstof. dan, dan kunnen ze opeens allemaal plop, uh, plop, plop allemaal verdwijnen. Ja. Hoe kan dat? Dat is de vraag uh, uh, van uh, meneer Verkade. Ja. Dank u. Oké. Okay. Uh, nou, dank voor het bellen. Ja, een uh, succes met de uitzending. En we gaan op zoek naar het antwoord. Okay. Uh, dank u wel. Um, ja. We gaan naar uh, Geetje. Goedenavond. Goedenavond. Dag Geetje. Hallo. Uh, ik wil even reageren op de vraag van uh, uh, die mevrouw... die het had over de prinses van Oranje. Ja. Ja. En het is eigenlijk heel um, simpel. Uh, toen ik koning... Uh, Willem 1, 2 II en 3 koning waren, hadden ze dus zonen. En bij wet was dat uh, toen uh, uh, afgesproken oh. dat hun um, opvolger, zeg ja. maar, de oudsgeboren zoon... die werd de prins van Oranje. Mm -hmm. Maar in die tijd was het natuurlijk uh, toch wel zo... dat mannen en vrouwen een beetje anders in de, in de maatschappij uh, zaten... Dus uh, koningin Wilhelmina, toen, hij, toen zij geboren werd... toen had ze nog een, een broer, uh, um, Alexander. Hij ja. was de prins van Oranje. En toen hij overleden was, kreeg zij dat niet... omdat vrouwen die titel niet mochten dragen. En dat is veranderd bij wet. En daarom heeft uh, Juliana nooit die titel gekregen... Uh, Beatrix heeft die titel nooit gekregen, maar het is bij wet veranderd. En daarom heeft uh, uh, Amalia nu wel de prinses van Oranje. Ah, oké. Okay. Maar is er, zit, zit het woord eerste daar ook bij? Ja, het is een het is het troonopvolgster. Ja. Ja, de troonopvolger of de troonopvolgster. Ja, ja, dus de vermoed, of vermoedelijke heet dat dan, hè? De vermoedelijke troonopvolger. Maar het is het eerstgeboren kind die dan de vermoedelijke troonopvolger of volgster is. Die krijgt vanaf. vraag me even niet welk jaar dat is geweest. de titel prins of prinses van Oranje. En daarom heeft uh, Amalia dat nu wel. En dat heeft Beatrice niet gehad, heeft Juliana niet gehad, heeft Wilhelmina niet gehad. En zij is de eerste vrouwelijke. Uh, troonopvolgster, die dan de, prins, de, de, de, de titel krijgt van Prinses van Oranje. Wauw. Nou, het klinkt, klinkt nog chiquer bijna dan Kroonprinses. Ze is even, even goed als een kroonprinses, hoor. Ja, nee, dat, ze heeft een hele lijst van titels, hè? Ja, ja, poef. Houd toch op, zeg. Ja, dat, ze als je die allemaal schrijven. uitschrijft. <laughs> hè? Als je die allemaal gaat uitschrijven. <laughs> oh, nee, ik wou net zeggen, je zal ze op moeten schrijven. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, Ann, nee, dankjewel. Dat is dus gewoon het antwoord uh, hierop. Ja. En uh, dat uh, uh, dus is, uh, yeah. het is eigenlijk een beetje uh, heeft het te maken met de gelijkstelling van mannen en vrouwen. Oké, okay. Anne, dankjewel. We gaan moeten even naar het nieuws. Sorry. Ja, dag. Oké, okay, blijf luisteren. Dag, fijne nacht. We zijn zo terug met het tweede uur van Nachtzuster.